Vliegtuigbouwer Boeing wist al ruim een jaar voordat een toestel van het type 737 Max neerstortte van een probleem met een waarschuwingslampje in de cockpit. Uit intern onderzoek kwam ervoor dat het euvel niet gevaarlijk was voor de veiligheid. Bij de crashes met 737 Max in Indonesië en Ethiopië speelde vermoedelijk een softwareprobleem een rol. Of het slecht functionerende lampje daarbij ook meespeelde is nog onbekend. Bij het vliegtuigongeluk in Moskou zijn 41 mensen omgekomen. Het vliegtuig van de Russische maatschappij Aeroflot werd vermoedelijk getroffen door blikseminslag. De piloot maakte een noodlanding op de tweede luchthaven van de stad. Tijdens de noodlanding vloog het toestel in brand. Toen het vliegtuig stil stond, konden aan de voorzijde nog mensen via een glijbaan naar buiten komen. De man onder wiens verantwoordelijkheid fouten werden gemaakt... bij de behandeling van Michael P. in de gevangenis in Vught... is sinds kort bestuurder bij de organisatie die patiënten behandelt... in de psychiatrische kliniek in Den Dolder. De Telegraaf heeft dat ontdekt. In de kliniek in Den Dolder verbleef P. toen hij Anne Faber verkrachtte en doodde. De behandeling van P. in Vught en in Den Dolder schoot ernstig kort bleek in maart uit een rapport... Het cruiseschip op Curaçao, met een bemanningslid met mazelen aan boord... blijft nog zeker tot woensdag in quarantaine. 277 passagiers en bemanningsleden met allerlei nationaliteiten moeten aan boord blijven. Over een paar dagen weet het RIVM in Nederland aan de hand van bloedproeven... of de ziekte zich aan boord heeft kunnen verspreiden. Het weer overdag van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden, met enkele de buien. Het wordt hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 I I can't we're like diamonds in the sky you're a shooting star i see a vision of Oh,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 Was toen ik het origineel nog had. Het gouden, goud maar klein. Dit wat ik heb, was een tweede boost. Een tweede hand. Je blijft geen gouden blijft kopen Geen gouden Ook al kopen. had je wel de kans? Want dit is mijn.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 Geen. Okay. Heeft het. En jij beleeft het! to stay on tired of D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 Hot as fire, cold as ice Sweet as sugar and everything nice as old You're right.